9 uur, Martijn Huis met het NOS-journaal. In Egypte zijn zeker zes mensen omgekomen... bij gevechten tussen de politie en aanhangers van de moslimbroederschap. In verschillende steden in Egypte, waaronder Cairo en Alexandrië, werd gedemonstreerd tegen de regering. Op veel plaatsen raakten demonstranten slaags met de politie. Volgens de moslimbroederschap zijn daarbij 19 mensen omgekomen. De politie zelf houdt het op zes doden. In Egypte wordt over twee weken een referendum gehouden over de nieuwe grondwet die het leger meer macht moet geven... en die politieke partijen verbiedt die gebaseerd zijn op religie. De Rotterdamse politie is op zoek naar jongeren... die in de nieuwjaarsnacht een parkeerautomaat opbliezen met vuurwerk. Een jongen van 14 raakte daarbij ernstig gewond. De Rotterdamse politie zoekt ook getuigen. Mensen worden opgeroepen om filmpjes van de ontploffing op te sturen. De Limburgse dierenpolitie is op zoek naar iemand... die een kat heeft overgoten met een olieachtige substantie... Het baasje probeerde de kat nog te wassen, maar dat hielp niet. Het dier had zich al proberen schoon te likken. Hij werd zo ziek dat het moest worden afgemaakt. Het gebeurde op Nieuwjaarsdag. Volgens een dierenarts zijn er de afgelopen dagen in Meers en Elslo... nog twee andere katten afgemaakt omdat ze besmeurd waren met olie. In Vlijmen is darter Michael van Gerwen gehuldigd. De kersverse wereldkampioen werd groots onthaald in zijn Brabantse woonplaats. Duizenden mensen waren naar het gemeentehuis gekomen om de darter toe te juichen... Mighty Mike, zoals hij ook wordt genoemd, die bron de finale van het WK, bedankt zijn fans in een geëmotioneerde toespraak. De burgemeester maakte bekend dat er een boom in Vlijmen na Van Gerven wordt genoemd. Het weer wisselend brok en afnemende wind en buien. Morgen rustiger en af en toe zon. Later op de dag soms regen. Zondag geregeld zon. Het wordt dit weekend 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 WNL. Opiniemakers met Jack de Vries. Goedenavond en welkom bij Opiniemakers van Omroep WNL. Mijn naam is Wieger Hemmer en iedere vrijdag bespreek ik hier aan tafel... de belangrijke kwesties van afgelopen week met een pool van vaste opiniemakers. Mensen die zich durven uit te spreken en aan wiens mening WNL hecht. Zo niemand zit naast me, ter linkerzijde oud-staatssecretaris van Defensie en spindokter. Jack de Vries, meneer de Vries. Fijn dat u er bent, welkom. Dankjewel. Wat is nou uw nieuws van de week? Nou ja, we hebben best wel wat zware onderwerpen in het nieuws gehad... die we vanavond ook gaan bespreken. Dus ik wilde maar beginnen met toch even een positief nieuwtje... Aha. wat er deze week kwam. Er is een onderzoek verschenen en dat, uh, daar blijkt uit... dat de industrie uh, buitengewoon aantrekt... dat Nederland zelfs koploper is in Europa. Het gaat heel goed met de export- en de binnenlandse vraag. Kortom. De economie Christus. lijkt echt uit het flop te raken. Dus ook een beetje goed nieuws deze week. Goed dat u daarmee begint, want voor de rest zijn het zware onderwerpen... die hier straks ter tafel komen. We gaan het hebben namelijk over het geweld rond de jaarwisseling. Over hogere en snelle straffen, het zogenoemde supersnelrecht... En jongeren onder de 18 die sinds 1 januari geen alcohol meer mogen drinken... is dat een goed idee. We praten hierover met natuurlijk Jack de Vries... en de volgende gasten, opvoedkundige Marina van der Wal... Ben Snijders, u bent burgemeester van Haarlem en Tevens... voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters... en strafrechtadvocaat Mark Teurlings, u allen welkom. Meneer de Vries, u wilt het vanavond sowieso ook hebben... over de oproep van generaal de Kruijf, alweer een poosje geleden... de hoogste basisstad van de Koninklijke Landmacht... Hij wil criminele jongeren verplichten het leger in te gaan. Zometeen gaan we hier uitgebreid op in, maar eerst kort. Goed idee? Het is uh, zeker een goed idee. Ik heb Defensie van wat dichterbij mogen meemaken. En uh, Defensie kan heel veel betekenen om je een beetje te vormen... en om je op het rechte pad uh, te houden. Dus het idee van Marten Kruijf spreekt mij zeker aan. Ooit heeft Ruud Lubbers het gehad over uh, de Lubberskampementen. Dus het lijkt me leuk om daar vanavond iets wat uitgebreider over te praten. Straks meer gaan we dus <laughs> zeker doen. Nu eerst de drie van WNL. In de drie van WNL kijken we terug op drie belangrijke of opmerkelijke gebeurtenissen van de afgelopen week. Zo haalde Nout Wellink, oud-president van de Nederlandse Bank, hard uit naar de nieuwe Europese Bankenunie. Volgens Wellink voorkomt deze namelijk niet dat de belastingbetaler ervoor opdraait als er een bank failliet gaat. Dit lost problemen wat er op tafel ligt bij kleine banken op. Maar daar had je deze oplossing niet voor nodig gehad. Als er hele grote banken zouden zou omvallen. of als er weer een systeemcrisis komt. dan is wat nu op tafel ligt is gewoon strikt onvoldoende. Ja, de hele dag al in het nieuws. Aluminiumsmelter Aldel in het hoge Noord, het de Delft zelfs failliet gegaan. door de lage aluminiumprijzen en de hoge stroomkosten. In de huidige omstandigheden staat de fabriek op de verkeerde plek concludeerde de curator. De voorzitter van de ondernemersraad, dat is Klaas Pijper, die denkt daar anders over. Hij vindt namelijk dat, en hij denkt ook, dat minister Kamp de fabriek nog altijd kan redden. Ja, ik denk dat uh, minister Kamp daar uh, toch nog eens een keer goed in de spiegel moet kijken wat hij heeft, uh, wat hij heeft nagelaten en wat hij nog steeds, naar mijn, in mijn, naar mijn inzicht, nog steeds kan doen. En dat is een gebaar maken uh, naar Aldel en uh, Aldel steunen. En of je dat dan uitlegt als staatssteun, wat niet geoorloofd is vanuit Brussel of niet, uh, dit kost ook gigantisch veel geld. Het begint een leuke traditie te worden. Ieder jaar is het raak in Den Haag... als het gaat om de hoge kosten van de nieuwjaarsreceptie. En ook dit jaar spant de Hofstad de Kroon. Net als vorig jaar kost de receptie maar liefst 200.000 euro. Burgemeester Josias van Aertsen vindt dat overigens geen schandalig bedrag. Het is een familiefeestje van de stad... waar alle vrijwilligers, al die mensen... die zich voor die stad zo'n geheel jaar inzetten, worden bedankt. En die sturen we niet weg met een glaasje karnemelk en een broodje. Die sturen we niet weg met een glaasje karnemelk en een broodje. Meneer de Vries, zou u dat doen? Nou, wat ik er wel van wil zeggen... is dat uh, burgemeester Van Aarsen het weer op een bijzondere manier deed vandaag. Want het was toch natuurlijk een beetje slecht nieuws. Er kwam wat discussie over in de kranten. Het is toch wel veel geld voor 2000 mensen 150.000 euro uitgeven. Maar ja, dan is er in de communicatie is er altijd een strategie... met ander nieuws het slechte nieuws wegspelen. En zo ging burgemeester Van Aarsen vol in de aanval op het vuurwerk. Kwam daarmee... Uh, op de nodige stations te beluisteren... en speelde daarmee toch een beetje de discussie... over deze nieuwjaarsreceptie weg. Dus Vindt u handig, handig, als gedaan, handig spin gedaan? Als spin dokter zeg ik handig gedaan. <lacht> Agenten, we gaan naar onze eerste kwestie. Agenten zijn tijdens de jaarwisseling gebeten, geslagen en bespugd. Ik zei al, het wordt zwaar nieuws dat we hier gaan bespreken aan tafel. Hulpverleners konden op sommige plekken... hun werk niet zonder bescherming van de ME doen. Het was een jaarwisseling die... Zo lezen we dan in de media. Relatief rustig is verlopen. Op verschillende plaatsen in het land zijn hulpverleners belaagd. In Amersfoort is een kat dood gegaan nadat vuurwerk in zijn achterwerk was ontploft. Hier in Schiedam bijvoorbeeld werd de brandweer tijdens het blussen op straat bekogeld met vuurwerk. Ja, geweld tegen hulpverleners. Ik bedoel, uh, dat, ze, dat ze bommen naar de brandweer gooien is gewoon erg. En uh, dat is ook... Absoluut uh, onaanvaardbaar. Je blijft met je poten van onze politiemensen en hulpverleners af. Ja, ik vind dat de politie het wel een beetje, een beetje overdreven, overdreven heeft opgetreden eigenlijk. En op veel plaatsen zijn auto's in brand gestoken. Dit zijn beelden uit Den Haag, waar bijna 40 auto's in vlammen opgingen. Twee, één... 8400 incidenten, 800 arrestaties, 108 keer geweld tegen politie. Met deze cijfers zijn we het nieuwe jaar ingegaan. Meneer de Vries, om met u te beginnen. Wat vindt u daarvan? Ja, die cijfers die zijn natuurlijk. Uh... Te hoog, nog steeds. Hè? Ook al worden wel de vergelijkingen gemaakt. Dat in, in vergelijking met tien jaar geleden is het al wel behoorlijk uh, gedaald. Ik denk ook wel dat je uh, steeds meer ervan meemaakt. Vanwege ook dat hele social media gebeuren. Alles wordt op het telefoontje gezet. Dat heeft ook een bepaald effect. Waarmee het ook stoerder wordt Denk ik om bepaalde dingen te doen. Ik hoorde iemand van de politieacademie zeggen... vroeger kon een politieagent uh, wat makkelijker zeg maar, het uh, oplossen. Met een oorvijf, zoals hij dat noemde. Maar nu moet hij bang zijn uh, dat hij... Uh, Wordt gefilmd en krijg je op die manier een escalatie. Uh, er wordt ook wel meer gesproken. Zet, zet burgers zelf uh, in. Nou, ik ben wel benieuwd. Wat, uh, we hebben natuurlijk uh, uh, gasten die daar iets van vinden. We hebben een burgemeester aan tafel uh, uh, zitten. Z de, ja. de, de, de nadelige effecten misschien ook van de social media. Merkt u dat ook? Nee, dat weet ik niet. Ik wil eventjes terugkomen op, uh, op hoe we het uh, kwalificeren. Van een vrij snuiders, rustige, van de gemeente snijdt. Er Geen rustige uh, uh, oude en nieuwe. Uh, uh, dat was ook mijn bericht aan onze lo lokale krant, het Harlem Slagblad. Het is rustig verlopen. En toen ik al de plaatjes daarbij zag, toen dacht ik: van, Nou, ik denk dat heel veel mensen daar heel anders over zullen denken. als ze al die uitgebrande auto's zien. en inderdaad dan ook andere berichten. Maar het is inderdaad dan relatief, maar nog altijd veel te veel. Of dat nou of socia social media hier heel veel mee te maken hebben, dat weet ik eigenlijk niet. Het is gewoon een bepaalde mentaliteit. Uh, van we gaan helemaal los, zoals we dat ook in haren gezien hebben. En sommigen denken van, nou ja, we kunnen ons gang even gaan. Op gingen dat ze moment... ook helemaal los in uw gemeente? Nou ja, gemeente een haalde. aantal jaren gingen ze nog veel meer los. Ja. En uh, sinds we uh, op uh, de plaatsen waar het altijd helemaal uit de hand liep... camera's hebben hangen, en sinds we daar... Uh, de doek over het zelf ook aan mee... Uh, aan het eind van de middag nog even wat goede gesprekken op straat voeren... En dan zie je dat dat toch effecten sorteert. Je moet ja. de mensen uit de anonimiteit halen, ze moeten weten dat ze in de gaten gehouden moeten worden, worden. En politieagenten, en vooral ook wijkagenten... gaan er ook gewoon tussen staan en zeggen van... jongens, let op, uh, we hebben je goed in de gaten. Dat is wel een, een aanpak die werkt. Ja, desalniettemin ook incidenten in uw gemeente. Laten we even luisteren hoe uw gemeente, dat is dus Haarlem... in het nieuws kwam. Met name in Haarlem was het vannacht onrustig. <lacht> Een politieagent werd in de Boerhavenwijk geraakt door vuurwerk en liep verwondingen op aan zijn zij. Ook werden andere agenten bestookt met zwaar vuurwerk. In totaal drie auto's brandden volledig uit in Haarlem. En in een jongerencentrum aan de Laan van Angers brak nog voor de jaarwisseling brand uit. En of deze brand is ontstaan door vuurwerk is onbekend. Meneer Snijders, eerst eens: hoe is het met die agent nu? Dat dat gaat beter. Er is dus even uh, in het ziekenhuis geweest dat een bloeduitstorting. Overigens, en dat is wel het uh, goede nieuws. Dat is niet gericht uh, op die agent uh, uh, met vuurwerk geschoten of iets dergelijks. Dat is echt een incident geweest en een ongelukje. Ja. Gelukkig. Als ik hier naar luister, denk ik, nou, er ging nogal wat mis daar in Harlem. Ja, zeker. Maar het, het wijkt niet erg af van het uh, landelijke beeld. Maar zoals ik net ook al zei, het zijn dingen die we kennelijk een beetje normaal zijn gaan vinden. Ja, het is ook van alle maar, tijden. Hè? Maar het is gewoon wel, het is, maar te... maar is... is het zo dat we het normaler zijn gaan vinden? Of, u kunt misschien ook wat, wat uh, langer terugkijken, ook in andere gemeentes waar u gewerkt hebt, is er ook steeds meer media aandacht voor, waardoor we het ook Steeds nee, die, nee, groter het wordt maken. Heel erg, het wordt heel erg Marina goed van der Wal, die indruk heb ik niet, maar 8500 incidenten, dat is nogal wat. En ook de, de aard van de incidenten. Het is toch behoorlijk gewelddadig. Mensen we die zien in het dat het aantal incidenten toeneemt. Nou, dat lezen we ik overal dus, terug. Daar ben ik het dus niet mee eens. En, uh, daar dat wil wel een de een cijfers. In. Nee, maar dat zijn de cijfers die nu worden bijgehouden. En ik ben het wel met Jack eens. Juist door social media en wat je in de media allemaal meekrijgt. Iedereen die alles opneemt. Alles wordt geregistreerd door de camera. Zie je meer incidenten. Vroeger was je niet in alle straten. Maar vroeger had je ook kerstboomverbrandingen in Noord... Ja. waar van alles misging... Uh, auto's gingen al in de fik, brandjes werden gesticht, dat is van alle tijden. Toen ook, Mark Deurling, strafrechtenadvocaat, uh, uh, jongeren die de politie bekogelden met flessen met zwaar vuurwerk? Zoals we nee, maar gezien, luister, he? er zijn nu steeds meer incidenten die we gewelddadiger zijn naar hulpverleners. Dat is het andere onderwerp. Dat staat, vind ik, los van de vuurwerkincidenten, zo'n ongeluk uh -huh. naar een agent. Het is vreselijk, maar dat was een ongeluk. Dan moet je dat niet als een aanval op een agent zien. Maar het gooien met flessen en stenen naar hulpverleners politie, dat is een ander onderwerp, maar dat is zo fout als, als ik weet niet Wat natuurlijk. Dat moet stoppen. Daar moet je paal en perk aan staan. Wat ook moet stoppen, daar hebt u zich vandaag nog over uitgesproken, meneer Snijders, Dat deed u bij een vandaag. U zegt we moeten echt dat zware vuurwerk in heel Europa verbieden. Nou ja, dan heb ik het inderdaad over. Ik zou niet een algeheel vuurwerkverbod willen hebben. Ook niet een vuurwerkverbod voor zwaar vuurwerk, wat hier is toegelaten, maar wel voor illegaal vuurwerk. En het woord zegt het al: het is illegaal, maar dat wordt, in de, dat wordt gewoon met busjes aangevoerd vanuit Polen en vanuit België. En daar hebben we natuurlijk ontzettend veel last van. Ja, niet heb je alleen... daar last van gehad? Van het ja, huur? enorm. Maar niet alleen gelukkig niet alleen in Haarlem, zou ik zo zeggen. Maar nee. dat is echt een landelijk fenomeen. Maar uh, het is enorm veel overlast. Het geeft enorm veel overlast. Want die knallen, je, je denkt dat je aan het front bent. Althans, dat hebben we gelukkig nog nooit meegemaakt. Maar ja. dat lijkt me ongeveer dat het zo gaat. Ja. En uh, de onveiligheid, het heeft een... Uh, het heeft een uh, een verwoestende kracht van twee handgranaten... heb ik me uit laten leggen. U wilt ja, dat, dat ik u een marinier wordt. thuis zitten... en die genoot van al het uh, Marina het van, het de van de Waal. Hij ja. heeft ook geen genoten van? Ja. ja, ik heb een 21-jarige enthousiasteling thuis zitten. Ja. En Die had echt zoiets van... Bommetje. het lijkt wel alsof ik op bivak ben. Leuk. Ja, ja, ja, dat is misschien dan nog de enthousiaste, uh, enthousiaste uh, kant... De, uh, enthousiaste uh, de leuke kant uh, van het verhaal. Het is ook een beetje de consequentie van natuurlijk. de open grens. Want er wordt, ik weet uit de strafrechtpraktijk... dat er heel ernstig wordt gelet op die grote, zware illegale vuurwerktransporten. Er zijn heel veel mensen die worden aangehouden, worden fikse straffen uitgedeeld. Het is niet zo dat men niet optreedt, maar alleen, ja, het is makkelijker om het in Nederland binnen te brengen. Maar, maar, maar ik weet je waar ik heel erg aan heb gedacht? Uh, er is heel uh. veel via internet uh, te krijgen, dus ja. uh, dat komt via de post. Dat wordt in de, in de loodsen van, uh, van PostNL wordt dat, uh, wordt dat opgeslagen. Ja. En dan lees ik overal dat je aan allerlei eisen moet voldoen om vuurwerk te mogen opslaan, maar dat gebeurt daar niet. En nee, maar ik vind dat, echt, dat vind ik een eng. Maar het nee, ook heel wat er in die pakketjes zit. Nou, dat ja. is komt. Want ja. ze controleren heel veel en ze zijn meer bezig met controle buiten Europa omdat daar meer douaneheffing kan worden gegeven. Ja. Dus als dat uit Amerika komt en dat soort dingen. En inderdaad, ze moeten dat meer opsporen, zeker als dat via internet steeds meer besteld ja, denk wordt. denkt u dan dat het verbod, wat meneer Snijders, uw tafelgenoot hier vanavond, bepleit? Namelijk zware vuurwerk moeten we in heel Europa verbieden. Maar denkt u dat dat kansrijk is? is nou, dus niet helemaal wat hij zei, maar ik, ik begrijp hem wel als dat uw nou nee. ja, ik vind. Ik, ja, goed. Wat wij gevolg. illegaal noemen, dat is elders legaal. En dat is gewoon in, in Europees ja. perspectief bezien gewoon te zwaar. En ja, kijk, ik, ik heb niet zo heel veel verstand van vuurwerkafstekers... maar ik heb altijd begrepen, in België weet men... dit is heel erg zwaar en levensgevaarlijk. Dus als iemand dat af gaat steken, legaal... Ja. moet ik uh, me schaars maken uit de buurt zijn. Maar dat, als je dat hier gaat afsteken... iedereen staat er leuk bij te kijken, denk ik, nou ja, leuk zo'n rotje of een strijker, vind ik veel. En, en je krijgt explosie, Er kunnen natuurlijk enorme ongelukken mee gebeuren. Dus dat is een ander verwachtingspatroon. En dat is gewoon gevaarlijk. Ja. Een van uw collega's, u bent burgemeester van Haarlem. Een van uw collega's is burgemeester van Aalburg. En in die gemeente ligt het dorpje Veen. De politie was vannacht naar Veen gegaan... na een melding van een autobrand. Een groep jongens en meisjes stond om de auto heen. Ze bekogelden de politie met glas en vuurwerk. Daarna vluchten de jongeren een cafetaria in. Ze worden één voor één uit het café gehaald en gearresteerd. Check. Het dorpje Veen. Misschien nog niet bekend voor oud en nieuw, nu zeker wel. Ja, het, is, het, is, het, is, het is wereldberoemd geworden nu, het, het, het dorpje Veen. Ja, ook echt hè? Uh, Maar als je dat ook zag, die beelden, dat men al allemaal versperringen moest aanleggen... rotondes werden afgesloten... Maar je hoort vervolgens dan ook van ja, het is traditie, het moet maar kunnen. Ik vind het buitengewoon terecht dat men daar nu dit jaar hard is opgetreden. Het was al de avond voor Oudjaarsdag. En dat het gros van die gasten dus gewoon Oudjaarsnacht binnen heeft gezeten. Wat denkt u als u zoiets hoort? Het is traditie en ach, het moet maar kunnen. Nou, dat is dus te makkelijk. Dus prima dat daar hard is opgetreden. De burgemeester zegt ook dat hij daar steun van krijgt. Dat de ouders zelfs zeggen prima dat mijn zoon of dochter binnen zat. En natuurlijk krijgen we nu klachten en discussie dat er ook mensen bij zaten die daar misschien geen kwaad hebben gedaan. Maar ja, dan is het... Uh, dat is het risico. Ja, dat vind ik dan, met, je, met je neus mogen opstaan. Nee, die, die voelde ik aankomen. En <laughs> maar natuurlijk, daar, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Ik sta niet een van de mensen bij. Maar als ik er eentje had bijgestaan... en uh, ik had jou bijgestaan, Jack. En jij had dan in die cafetaria had jij gezeten... vlak voor twaalf omdat je een leuk feestje wilde vieren. En jij was aangehouden en je had de hele nacht... dat feestje niet kunnen vieren. Omdat je toevallig die hele tent binnen... was gestormd met allemaal raddraaiers. Ja, dan had jij daar niet fijn gezeten... want jij had niks gedaan. En dan had ik wel, ik bedoel, ik begrijp dat er iets moet gebeuren. En eh, ik heb dat ook wel eens op Leidseplein gezien bij Ajax supporters, die allemaal één kroeg in gingen... want dan stonden we veilig. Hè. Nee, dan moet je heel snel proberen te zien dat je het kaf van het koren scheidt. En dan wie zat er aan de bar? Wie was er wel wat aan het drinken? Hè? Ja, maar ja, de bar, in de heat nou, of the moment? Nou, nou, nee, ja, precies. Dat is dan dan het lastig. Ik, ik, ik begrijp het helemaal. Uh -huh. Ik heb uh, ook het genoegen uh, uh, dat ik rechter gestudeerd heb. Uh -huh. Dus ik weet, ik ken alle beperkingen en zo. En ik vind ook dat, je, dat we verdachten. Echt verdachten moeten laten zijn. En, uh, tot het moment dat zegt hij. Nou ja, je weet helemaal wat ik bedoel. Maar het gaat mij erom dat het voor de politie ook een beetje werkbaar moet blijven. Natuurlijk. En als er zulke grote massa's op een gegeven moment. Uh, uh, op de been zijn. en daar slaat de vlam in de pan. Ja. ja, dan kan het wel eens een beetje misgaan. En dat is een compleet andere situatie. dan uh, nou ja, in, het normale, in, het, uh, in het normale verkeer. Waar, uh, ja, waar andere normen gelden. Dus ik zou gewoon zeggen: ja, pech. Maar blijft het dan maar uit de buurt als je ook vindt dat je daar niks te zoeken We zijn het eens. Uh, maar ik vind wel dat de prioriteit dan moet liggen bij van... kijken wie daar al was en wie daar niets mee te maken had. Dat had in ieder geval moeten gebeuren. Is dat ja. gebeurd? Zeg prima, dan snap ik het. Collateral ja. damage, ja. Ja. Right. dat hoort erbij. Maar er zou er wel voor zijn om dan bijvoorbeeld tot een gebiedsverbod te komen... op die specifieke plaatsen in Venen En als je daar wel bent... Dan, dan ben je gewoon het ben je een haarsje. Maar heel Veen uh, ben je het dat haarsje snapt. natuurlijk. Want het is, het, is een, het is een Veense traditie toch? Ja. Uh, nee, want wat ik net bedoelde ja. met ja. ouders. Ja, wat ik net bedoelde met de ouders. is jaar. dat er moeders ja. zeiden: van dit is gewoon traditie, daar moeten ze vanaf blijven. Dus er zijn ook ouders ja. die het wie steunen steunen. Ja, maar ze wat afblijven? Uh, de ouders, ja. heb ik horen zeggen op ja. tv en ja. in de media blijf van onze traditie af ja, u hoort het, het in het, de wat fik steken de... Ja, belachelijk natuurlijk, het gaat ja. helemaal nergens over Ze gaat zegt, het gaat toch helemaal niet meer over traditie begonnen, het is begonnen met vuurwerk afsteken toen werd er hout in de fik gestoken, toen ja. een sloopauto, en nu zijn het auto's die geen sloopauto's zijn. Traditie als ja. excuus, meneer Snijders. Ja, dat kan niet. ja ik, vind het een, ik vind het een raar verhaal, het lijkt me dat men daar gewoon zelf eerst een keertje in de spiegel moet kijken moet ja. zeggen, als dit leuke tradities zijn nou ja, dan vind ik Veen een raar dorp, laat ik het maar zo zeggen. Ja, je kan het ludiek oplossen we willen we de neer neer te zetten met de politie. Nou ja, we hebben inderdaad een mooie traditie. Ja. versus Kijkduin. Die bouwt de grootste brandstapel die nou, in oké. de, nou, de Pik ja, kan op Dat kan dus ook georganiseerd. Dat is een kerstboom-lag, hè? Dat een Maar dat liep ook uit de hand. Ik heb ook als Ukkie kerstbomen lopen jagen. En dat liep ook best wel uit de hand. Ontzettend spannend. Ja, ontzettend spannend. Jack de Vries, wat ja, ook ja, opvalt is. En dat begint echt al een traditie te worden. De politie grijpt in, moet dat doen. Is een roep vanuit de samenleving: grijp in en straf harder. En uiteindelijk heeft de politie ingegrepen. En dan volgt er automatisch ook altijd weer kritiek. Ze hebben het niet goed gedaan. Dat valt u vast en zeker ook op. Ja, maar dat heeft wel te maken met een bredere tendens. En vandaag ook dat die strafmaat ook verhoogd is. Op het moment dat je uh, mensen die voor de overheid werken iets, iets aandoet. Dat is denk ik terecht. Want er is uiteindelijk gewoon minder uh, respect. Uh, voor de mannen en vrouwen die dat werk uh, op straat uh, moeten doen. En dat daar uh, nu Vele reacties opkomen. Zijn er dat ook zware straffen En Zwaardere straffen, dat, dat is ook ja. terecht. Want de politie moet veilig zijn in het, in het werk. En op het moment dat we de beelden zien... dat de ME de brandweer moet gaan beschermen in, in, in Gouda... Ja, dat, dat, dat is gekkigheid, ja. dat moeten we echt niet tolereren. Er zijn inderdaad zwaardere straffen ook vandaag. Mark Teurling gaf dat ja. al aan... Uh, in Rotterdam ja. zelfs tot tien maanden ja. voor bekogel van een agent. Ja. Het was super snel hè? Ik kwam super snel recht, oké, okay, maar dan uh, kort, werd me ook gevraagd in de andere media dan hoe zit het dan, in Rotterdam worden straffen van tot tien maanden gegeven en in Utrecht maar drie weken. Nou ja, dat kan het verschil tussen rechters zijn. De ene rechter heeft media in de zaal en zegt van dat vind ik belangrijk, de ander zegt ik doe gewoon mijn werk net als altijd. Welk zijn jaar maar, straalt dat af, vindt u op de samenleving? Nou, Zo'n groot verschil? Dat hele supersnel recht is voor de samenleving. Want, is voor kan de buren. Je, ja, ik kan je eerlijk zeggen dat iemand die zo snel gestraft wordt, denkt ha, zo, ik ben er vanaf. Maar ook Terwijl voor het moet wachten, toch? ben je niet blij. weken de... moet toch. Maar dat werkt dus ook prima, alleen is er natuurlijk altijd kritiek. De straf is altijd te laag, dat vindt iedereen. Ik vind dat er behoorlijke straffen zijn uitgedeeld. Nou, in Veen, daar begonnen we dit verhaal mee, Zitten, of werden 101 jongens en meisjes opgepakt. Daarvan zijn er nu nog acht vast en die komen zondag allemaal vrij. Straks praten we over het supersnelrecht, maar nu eerst muziek. On the other side of the street of New.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 Dat was drive-by van train. We begonnen ze net al over, het supersnelrecht. Mark Teurlings, hier aan tafel, strafrechtadvocaat. U zei, nou ja, er is inderdaad hoger en ook sneller gestraft. Jack de Vries, een succes, dat supersnelrecht. Nou, ik denk dat het uh, wel van belang is dat mensen zien... dat er snel en uh, goed gestraft wordt uh, na uh, de gewelddadigheden... weer met Oudjaarsnacht. Maar wat mij opvalt, ja. en daar krijg je dus toch weer een discussie over... dus ik ben wel benieuwd naar Marks' reactie, is... ja, uh, ik ben trots op Den Haag en Rotterdam. Stevig straffen maar Amsterdam en Utrecht... Dat is, dat is weer helemaal niks. En, en dan, ja, dan krijgt de rechtelijke macht toch... die trekt een discussie over zichzelf af. Door, zo worden dat soort dingen niet een beetje afgestemd... binnen de rechtelijke macht. Nee, maar, maar ik begrijp je, dat, nou, dat is het grote probleem... van dit supersnelrecht. Ik vind dat het voor de bune is gedaan. Ik zeg niet dat het verkeerd is, maar het gebeurt voor de bune. Maar wat mensen niet realiseren is... dat die strafrechters die daar zitten... en vooral in Utrecht en Amsterdam... die kennelijk wat vaker hebben gezeten... tenminste zo schat ik het in... Eh, die krijgen elke dag dit soort zaken langs. En de ene mishandeling en de dat... En daar worden gewoon bepaalde straffen voor uitgedeeld. Niet iedereen krijgt meteen een half jaar of een jaar gevangenisstraf... bij het uitdelen van een klap. Dus ook op het moment dat het gaat om oudejaars, eindejaarsrail... dan kan de straf dubbel zijn, zet hoog in... en die straffen worden dan ook uitgedeeld. Alleen waar jij, waar jij een groot fan van bent... is bijvoorbeeld de hoge straf in Rotterdam... waar dan de rest van Nederland zit, de juristen reizen... Oh, nou, die pakt flink, uit, pakt flink uit en wij denken dan dat die rechter dat heeft gedaan... omdat er misschien pers in de zaal zit of los is gegaan. Dat zag je ook op Twitter, dat hij heel erg actief was, die rechter. Klopt op, dat, meneer de Vries, bent u daar groot fan van? Nou ja, maar er wordt nu gezegd dat het is voor de bühne... Ja. Uh, ik zeg, het is vanwege het rechtsgevoel in de samenleving. Uh, Wat dus vindt het u heeft, meneer twee, twee effecten? Dus het ook twee effecten. Uh, heeft het ook invloed op uw rechtsgevoel? Ja, zeker wel. Maar ik heb, ik heb de indruk... dit is natuurlijk niet voor het eerst dat we dat supersnel recht hebben. Dat is nu al een aantal jaren gaan. Sinds 2008, 2009. Ja, precies. En nou. volgens mij heeft het wel een positief effect. Want uh, ja, het is een beetje de hele lik-op-stuk-benadering. Uh, het is veel beter als je gewoon direct voelt dat je iets fout gedaan hebt... dan dat je dat een half jaar later nog eens een keertje hoort... Nee. En Overigens zie je, tenminste, uh, waar het gaat om veel voorkomende criminaliteit... dat het Openbaar Ministerie allerlei projecten heeft... om alles zo snel mogelijk te bestraffen. Hey, en u, u u zegt, zegt het wel, is wel een goede methode. Uh, ja, u zegt het is een goede methode en het heeft een positief effect. Positief zou zijn, zeg ik, dat het afschrikwekkend moet zijn. Maar het geweld is dit. jaar al alleen maar toegenomen, meneer De Vries. Nou, het, uh, de incidenten uh, worden steviger en uh, de, de straffen dus ook terecht. Juist vorig jaar was het kritiek dat we wel supersnelrecht hadden. Maar lage, maar, maar lage straffen. Klopt. Uh, nu zien we in twee uh, steden dat er wel uh, gevolg uh, wordt gegeven aan, aan, aan de oproep en de wens vanuit de samenleving om hoge straffen te doen. Ja. Dus volgend jaar kunnen we kijken of dat ook effect gehad heeft. Ja, en, uh, misschien kunnen specifiek. we zien dat het in Den Haag en Rotterdam beter gaat volgend jaar. Ja, maar je, de de straf. Straf. Ja. je moet altijd oppassen dat je niet over één kam scheert. Ja. Hè? Het is in Rotterdam is het iemand die een agent echt heeft belaagd met een fles en wat niet ja. oké okay is. En maar uh, elk individu is anders. Elke straf is anders. Verschillende individuen, verschillende incidenten. Ja. U zei meneer, u meneer De Vries, u gebruikt een hele term, dat is namelijk de oproep. Iemand die echt een oproep deed, was uh, korpschef Gerard Bouwman. Heeft dat, denkt u, effect gehad? Hij zei, we moeten echt strenge straffen. Heeft dat, denkt u, effect gehad? Nou ja, uh, kijk, de rechtelijke macht moet natuurlijk onafhankelijk zijn. Uh, maar op het moment dat de baas, de hoogste baas van onze politie in Nederland dat zegt en hij zegt dat ook vanwege de veiligheid van zijn eigen mensen. Ja. ja, dan mag dat denk ik wel meespelen. Wat voelt u, u met agenten te maken nee, heeft? Ik, ik, ik vind dat fout. We hebben een wetgever die uh, zegt van welke straffen mogen worden opgelegd... en de rechter bepaalt de straffen. En de politie heeft een andere taak. Maar dit is ook van alle jaren. Dit hoort bij ja. de nieuwjaarsborrels, recepties en speeches van uh, Korpschef. Maar u, u voelt zich het, op zomaar in uw maar zelfstandigheid maar ik, ik voel dan toch ik heb er nergens last van. Maar misschien dat die rechter er wel last van heeft gehad... en denkt van ik doe het goed naar de buitenwereld als ik flink straf. Ja. Dat zou niet moeten. Maar ik zeg niet dat het zo is. Maar dat is geen onafhankelijke rechter. Marina van der Waal. Dat is geen onafhankelijke rechtspraak dan meer. Nee, als het voor als, mijn rechtsgeval is. Als de rechter zich heeft laten beïnvloeden door de buitenwereld ja. en de maatschappij. Wat dan, jij dus ook zegt, het ja. is voor de buur. Maar een rechter laat zich altijd beïnvloeden natuurlijk. Ook door de maatschappij, wat er leeft in de maatschappij. Straft ook steeds zwaarder. We moeten echt niet vergeten dat in Nederland steeds zwaarder gestraft wordt. We doen niet minder dan Europa. En ik denk dat we na deze eindejaarsrellen niet moeten zeggen. jongen, jongen, het valt toch weer tegen de straffen. Nee, er worden zwaardere straffen dan vorig jaar uitgevoerd. Je moet tevreden dat zijn, meneer is, Ja, nee, maar waar <laughs> ik niet dat helemaal tevreden mee ben, is dus dat ik toch een beetje proef in, in, in het verhaal dat het dus heel erg afhankelijk is van de individuele persoon, Uiteraard. de individuele rechter, wat voor straffen wordt opgelegd. Uiteraard. En ik ben ervoor, de rechtelijke macht moet onafhankelijk zijn. Maar op het moment dat het is van ja, het is maar net wie er zit, wat voor straf je krijgt. Nee, nee, nee, het zegt niet. Dan geen enkel geval is gelijk. Er is dan, geen strafraak, georganiseerd. Nee, er is de 52-jarige man die, willen ze weten, een fles naar een agent gooit. en hem wil verwonden. En dat is dan in Rotterdam. En dan in Amsterdam is de jongen, in die dronkenschap. een fles ergens heen gooit. en per ongeluk een agent raakt. Dat is een ander verhaal. En dan staat er nee, voor één, tien maar... maanden, anderhalf, vier weken. Daarom kan je het niet overheen kansen Nee, maar Amsterdam creëren. was ook het geval waarin iemand een conducteur was aangevallen. Ja. Ja. En dan wordt gezegd van ja, dat gebeurt op andere dagen ook. En nu toevallig was het oudjaarsnacht, dus valt het hier niet op. Nee, maar dat vind ik dan net iets het, te pakken. Buiten kijf, dus in Amsterdam wordt er anders gestraft dan in Arnhem en in Den Haag. Dat is zo. Het geeft hoe dan ook stof tot napraten na en dat zal het volgend jaar opnieuw zijn... Dat is een ding wat zeker is. Zo dadelijk in WNL opnieuw maken is praten we over de vraag... of jonge criminelen verplicht in het leger zouden moeten. En ook over het alcoholverbod voor jongere kinderen onder de 18 jaar. Maar nu eerst het nieuws van half tien. Gelezen door Martijn Nijhuis. Radio 1. Het Amerikaanse ministerie van Justitie is in beroep gegaan... tegen een uitspraak over het afluisterprogramma... van de geheime dienst NSE. Een federale rechter oordeelde eerder dat het verzamelen van telefoongegevens in strijd is met de grondwet. De regering zegt dat het afluisterprogramma nodig is om terroristische aanslagen te voorkomen. De zware buien die de afgelopen uren over het land trokken hebben op verschillende plaatsen schade veroorzaakt. Zo waaide in Enschede een deel van het dak van een huis en verder stortte daar een stal in. 70 koeien in die stal konden net op tijd worden gered. De buien zijn inmiddels via het oosten weggetrokken. In Vlijmen is darter Michael van Gerwen gehuldigd. Duizenden mensen waren naar het gemeentehuis gekomen om Mighty Mike toe te juichen. Die bedankte zijn fans in een geëmotioneerde toespraak. En de auto waarin acteur Paul Walker verongelukte... reed 160 km per uur, blijkt uit onderzoek. Er zijn geen technische mankementen gevonden in de Porsche Carrera... waar Walker en een goede vriend in reden. Ze kwamen beide om door de klap en de daaropvolgende brand. In hun lichamen zijn geen sporen van alcohol of drugs gevonden. En dat was het. Radio 1. WNL. Opiniemakers. Met Jack de Vries. Sinds woensdag is het voor kinderen onder de 18 verboden... om alcohol te kopen bij slijters, supermarkten en cafés. Jongeren drinken in ons land veel te veel. En veel te vroeg. Dat is een groot probleem. En niet in de laatste plaats voor hun eigen gezondheid. Vanavond is onze opiniemaker Jack de Vries. Meneer de Vries. Vind je dat een goede maatregel, dat alcoholverbod? Ja, het is een, uh, een goede maatregel. Uh, de meningen zijn er niet over verdeeld dat het gewoon slecht is... voor de ontwikkeling van kinderen als je te vroeg gaat drinken. En je ziet er ook veel te veel uh, problemen mee. Ja, wat is de goede oude tijd? Zoals bij mijn ouders, die zeiden van... Jack, als je nou voor je achttiende niet rookt en drinkt... betalen wij je rijbewijs. Ja, dat en? Hebben dan... ze het betaald? Dat hebben ze betaald. Ja. Dat hebben ze betaald. Daar ben gewoond, ik ze nog steeds dankbaar voor, want ik, ik slaag het ook niet in één keer. <laughs> maar ook inderdaad niet gedronken voor de 18e. Ja. Voor je 18e? Echt? Inderdaad. Ja, ja. dat is echt. Ja, en ja. mijn neus wordt nu niet groter voor de mensen die nee, niet die ja, gaan op ja. webcam kijken. Het is dus gelukt bij Jack de Vries, zonder dat het verbod toen nog gaat. Het verbod is er nu dus wel vanaf 1 januari, maar dat schrikt deze jongen van 16 nog niet echt af. Vijf baken en overgegeven van jongens van 18. Dat is echt heel makkelijk. Want, ja, want ik vraag hem u van ja, ja wil even een bier van mij halen of Baku? Ik moet de hele tijd afkappen die de Vries meer. Meneer de vries, u hebt zelf twee zoons. Hoeveel komt u nou dat ze voor hun 18e gaan drinken? Nou ja, die van mij zijn 10 en 13. Dus wat dat betreft worden ze niet getroffen door de maatregel nu dat ze nu bijvoorbeeld 17 zouden zijn en dan op eens weer terug moeten. Uh, maar ja, het, het is denk ik wel om het als ouders ook bespreekbaar uh, te maken. En wat ik net vertelde, het voorbeeld van, van mijn ouders die zeiden van... joh, uh, doe dat niet voor je achttiende en dan betalen wij je rijbewijs. Tuurlijk, er stond een beloning op. Maar daarmee wordt het onderwerp ook wel aan, op tafel gelegd. En daar ligt dan een verantwoordelijkheid voor ouders, denk ik ook. Ja, Marina van der Wal, u bent opvoeddeskundige... en ook schrijver van het enige echte puberopvoedboek. Co-auteur, ja. Co-auteur, ja. dat heb je samen geschreven geloof ik met Jan Dijgraaf. Ja, klopt. Is dit een goed idee, dit verbod? Ja, naast, naast het boek heb ik trouwens ook de alcoholwaaier geschreven voor ouders, alles juist over, uh, over dit uh, onderwerp. Ik, ja. ben heel groot, ik ben een hele groot voorstander van, de, van deze nieuwe alcoholwet van hmm. 18 jaar. Um, waar ik mij uh, vanaf, vanaf vorig jaar wel zorgen over heb gemaakt, is de manier waarop we hem aan het introduceren zijn. En ik ben ook een hele grote voorstander van een overgangsregeling. Want dat is, wat is die manier precies? Nou, dat is echt uh, 1 januari. En ook iedereen die 16 en 17 is, die al mocht drinken. Uh, die, uh, die werd uh, door de nieuwe wet getroffen. En we zien wel dat uh, door de jaren heen... dat we een maatschappij hebben gecreëerd met jongeren en volwassenen... waar het uh, kunnen drinken van alcohol een onderdeel van je identiteit is geworden. En een puber, uh, een deel van zijn Weet identiteit... Weet je dat nou serieus? Zo zwaar? Ja, een ja, onderdeel van je nou, identiteit? Ik ben, ik ben 16, ik mag drinken. Ik ben oud genoeg, ik ben wijs genoeg. Uh, ik, uh, ik ben uh, onderweg naar, uh, naar volwassenheid. Uh, mijn ouders die kunnen me dit niet meer verbieden. Want het mag van de wet. Uh, al dat soort dingen. Maar u pleit voor een overgangsregeling. Ja, Hoe moet maar die je eruit hebben we niet dan? natuurlijk. Nee. Nou, dat bijvoorbeeld de 16 en 17-jarigen... Uh, uh, wel zouden mogen blijven, uh, mogen blijven drinken. Met verstande dat, uh, dat de 18-jaarsgrens wel Echt gehandhaafd wat zou er dan goed zijn gegaan wat nu niet goed gaat? We gaan nu een hele grote groep krijgen... Uh, dat uh, bijvoorbeeld door de burgemeester van Katwijk, door Joswine, is, is aangekaart. Die uh, onder de radar gaat, uh, gaat komen. En uh, die uh, bijvoorbeeld uh, buitensporig uh, uh, thuis gaan drinken. En dan daarna uh, naar de kroeg gaan en, uh, en de avond verder op, uh, op uh, Sinas uh, gaan... Uh, Gaan, gaan vervolgen. En u had het over de burgemeester van uh, Katwijk. Ja. We hebben ook een burgemeester gesproken. Ja. Dat is uh, Heijn Bloemen. Misschien kent u hem. Jazeker. zeker. Ja. ken ze allemaal. Dat is burgemeester van Berkelland. <laughs> ja. En hij is ja. voor de groter illegal circuit. Ja. Nou, dat kan tot gevolg hebben dat de jongens... Uh, van uh, 17 jaar niet meer uh, naar, naar de kroeg gaan. Maar dat ze gebruik gaan maken van uh, de bekende uh, uh, caravans. Uh, soms achter hun huis waar ze gaan toepen. En een biertje gaan zitten drinken. En waar, wat er ook kan gebeuren dat ze terechtkomen in het illegale uh, circuit van, uh, van de drankketen. Want uh, helaas hebben we die nog. ja uh, Meneer Sneijders, u zegt, ja zeker, ik ken ze allemaal, mijn ambtsgenoten. Want u bent voorzitter van het ja. Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Snapt u zijn zorgen? Ja, ja, ja, helemaal. Nee, en ik ben het ook met Marine eens. Als je zegt, er had eigenlijk een overgangsregeling moeten komen. Het is een heel erg rigoureuze, uh, ingevoerde maatregel. Maar het is altijd rigoureuze. Ja, dat is misschien wel zo, maar ten eerste inderdaad... die mensen die nu wel mogen drinken, kroegen in mogen... en dat straks ineens weer even niet mogen, dat is best lastig. Laat me wel eens. Maar goed, ik kan me die afweging nog wel voorstellen... dat je daar rigoureus in bent. Maar het gaat daarnaast ook nog eens heel veel ordeproblemen geven. Kijk, bij ons in het Stadscentrum, we hebben nu de, de laatste weekenden... was het al verschrikkelijk druk met allemaal jongeren... precies in die leeftijdscategorie die zich even te buiten gingen... want het mocht nog even... Nou, de horecaondernemers die zich op die groep richten, die hebben allemaal gezegd wij stoppen ermee. En er zijn zelfs ook die hun tent sluiten en ombouwen naar iets anders. Maar die jeugd die blijft gewoon wel naar het centrum komen... En gaat daar gewoon op straat hangen en overlast veroorzaken. Ordeproblemen dus, vreest ja, u? Ja, zeker. Nou, ik wil het nog wel sterker stellen. We ja. hebben, uh, ik heb, uh, in de week voor, uh, voor 1 januari heb ik 541 ouders uh, heb ik een poll onder losgelaten. En daar blijkt dat meer dan 30% van de ouders bereid is... om alcohol te gaan kopen voor hun 16 en 17-jarige kinderen. Wat zijn dat voor ouders? Uh, dat zijn uh, ouders die de... Uh, heb je wel eens een boos puber tegenover je gehad? Mm -hmm. dat, is, uh, dat is echt bijna de derde wereldoorlog. Want dat hoor. die kunnen echt bij heel hun boos, identiteit. Dat, ja, en heel veel ouders vinden het best wel lastig... om dan uh, hun poot stijf te houden en nee te zeggen. Maar wat ik nog zorgelijker vind... Dan moeten ze vind, luisteren naar Jacob Vries. Ja, nou, dat ga ik ook uh, vanaf nu vertellen. Uh, maar wat ik zorgelijker vind... is dat uh, de ouders van de 13-, 14- en 15-jarigen zeggen en dat is een vijfde van de ouders die we die we waar, die mee hebben gedaan aan de poll die zeggen ik ga die 18 jaarsgrens grens ook niet handhaven. En wat zegt u dat? Wat ik dan zeg is, dit, is een, dit gaat niet om een wet alleen. Dit gaat om een cultuurverandering. Ja, en, dat dus kost, en dat kost tijd. Ook niet veel uh, nee. zin. Ja, nou, want dan creëren we weer een nieuwe categorie. Die nu 16 wordt en 17 wordt. Krijgen ja. we dus een jaar waarin je de ene groep wel moet controleren. De andere ja. groep niet. De is oude 17 ja. en de nieuwe 17. Dus de, en ook de handhaving. Was het maar dat, dat het nu... Met 16 geen probleem was. Maar we zien die problemen dus nu ook al met 13, 14. En die zuipketen zijn er dus nu ook. Dus ik vind het prachtig wat de burgemeester in de reportage net zegt. Ja. Van uh, er ontstaat dat circuit. Dat circuit is er al. Ja. Er zijn uh, ook burgemeesters ja. dus die al van tevoren hebben gezegd. Ja, wij gaan dat helemaal niet handhaven. Nee, dat werd al even genoemd. Dat was Josbine ja. van Katwijk. Die ja. heeft nogal. Ook in Weert is dat. Uh... Ja. ja, precies. Wat denkt u dan? Snap je nou ja, ja, ik, ja dat, ik begrijp dat wel. Want eerst viel uh, uh, half Nederland. Althans in ieder geval uh, politiek ja, Nederland. U begrijpt over het, maar mee. keurt u het ook goed. Dat ze niet gaan handelen. Nou ja, ik... ik, ja, ik. Nou ja, ik vind het een beetje lastig. Ik heb zelf voor een andere. of wij hebben in Haarlem voor iets anders gekozen. Maar. U vindt ik kan het een zijn beetje lastig? Nou ja, Goed, ik kan zijn overwegingen wel volgen. U ja. Want. bent de voorzitter vraag... van het Genootschap ja. van Burgemeesters. Ja maar, dat, ja, maar dat betekent niet dat. Uh, dat ik kan bepalen hoe elke burgemeester nee, maar, handhaaft. Maar, maar nee, maar op zich is, is natuurlijk toch. moeten we het in het, in het land zo geregeld ik hebben. Vind... Dat als, de, als er een wet is dat burgemeesters burgemeester. Ja, nou ja, uitvoeren. dat vind ik dus ook. Maar ik, ik wil Jos Wiener daarin niet afvallen. Dat want is kan, die burgemeester? Van Katwijk. Ja, maar goed, ik kan, ik kan dus zijn overweging volgen. En ik denk. Dat de hele handhaving, laten we er maar eerlijk over zijn, een beetje houtje-toutje wordt niet heel erg effectief in eerste instantie. Want wat ook een probleem is. houtje dus touwtje. De, nou ja, gewoon een beetje. Ja, het wordt een beetje rommelig. We kunnen dit ook niet zo goed handhaven. Maar handhaving. dan is hij nu met 16 jaar ook al houtje-toutje. Ja. Dat is ook zo. Maar, dat, maar ik denk, want wat jij zegt: van ja, die problemen hebben we nu ook al met 13, 14 jarigen Natuurlijk, maar dat is een veel, en veel kleinere groep. Want ik ben ervan overtuigd dat. Die 13- en 14-jarigen niet allemaal ja. al in die zuipketen. zitten. Maar zo, het, zo, zo met ander respect... met 13 jaar beginnen met, uh, met het drinken van alcohol. Dat zijn angstwekkende cijfers. Maar zo'n simpel verbod, laat ik het zo noemen, met alle respect... is dus, zegt u al, houd je touwtje. Hoe wilt u dan straks dat veel moeilijker verbod op zware vuurwerk? Nee, op maar wacht even. Laten we het eerst gaan even over dat alcohol. <laughs> Kijk, het gaat ook even de vraag, wie moet er handhaven? Uh, dat dit, bent u, we hebben, onder ja, andere. Ja, dat klopt. Maar dit gaat over de drank- en wet Ja. En daarvan is dus de handhaving, of de, de aangegeven, de burgemeester, is het bestuursorgaan dat dit moet handhaven. Maar de meeste gemeenten, en zeker de kleinere gemeenten, die hebben totaal die hebben helemaal geen handhavingscapaciteit hiervoor. Kijk, maar we, ik, ouders horen dit te handhaven. Nee, ook, ook, ook. Maar we hebben het nu eventjes over het verkopen in, in snackbars... in, ja. in kroegen, in et cetera. En dat moet, je, daar moet, dat moet je natuurlijk wel handhaven. Want dan is het De een handhaving hoeft toch niet zo'n groot probleem te zijn? Het lijkt mij inderdaad bij de, de, de handels, de drankhandel... als daar wordt verkocht... De kroegbaas, eh, de winkelieren? De, ja, en als die wordt gecontroleerd... als blijkt dat, dat, dat die uh, dat tegen de wet in toch doen... Ja, en, en dan een boete krijgen... dan laat ze de volgende keer wel uit hun hoofd. Nee, ik ben het helemaal dat eens. Het is een probleem. Verbod, maar het gaat heeft er om ze in zin, capaciteit. zegt capaciteit. Nee, maar dat is de ja. Capaciteit. Ja, het is onvoldoende capaciteit. Het gaat dat, niet lukken dit jaar. Ik denk dat dat in veel gemeenten niet goed van de grond zal komen. Maar volgend jaar het... is er niet in één keer meer capaciteit. Nee, maar goed. Er zal, er zal, uh, er zal uh, ook maatschappelijke druk gaan ontstaan dat daar uh, wel meer capaciteit voor komt. Kijk. Uh, laat ik het proberen eventjes betekent, uh, het, heel concreet meer nou ja, Laat ik het even proberen met een voorbeeld te geven. Wij zijn Haarlem is een, een uh, uh, uh, nou laat ik zeggen een van de grotere gemeenten. We hebben meer dan 150.000 inwoners en we hebben een eigen uh, club handhavers en dat zijn er in totaal 25. Nou, tellen uit je winst en die mensen die moeten al van alles doen. Uh, allerlei vormen van handhaving en toezicht gewoon in de stad. En die krijgen deze taak erbij en die moeten maar zien... dat gaat dus ten koste van een heleboel andere dingen weer... en die moeten toch maar zien dat, dat te gaan doen. Nou, Hebben we nog steeds 420 gemeenten in Nederland... waarvan het merendeel gewoon kleiner is... en daar hebben ze niet, vaak niet eens die eigen opsporingsambtenaren, die boa's. Dus wie gaan dat eigenlijk doen? Dit, Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Dit verbod is uh, in Den Haag ingevoerd. Ja. Klinkt raar, maar zo is het natuurlijk wel. Politiek ja. Den Haag heeft daartoe besloten... Dat hadden ze beter niet kunnen doen dan? Nou ja, eh, bezint eerder begint. Ik vind, dat, ik vind dat heel legitiem dat men dat doet. Want ik, ik steun dat ook volledig. Want het ja. is ontzettend schadelijk. Maar zorg dan wel dat je zo'n regel ook behoorlijk kan handhaven. En ik ben bang dat we daar gewoon op het moment echt te weinig capaciteit voor hebben. Opinie maken Jack de Vries. Wat vindt u van dit, En ik noem het dan maar zo, houtje touwtje perspectief? Nou ja, wat, wat ik zeg, als het met 18 niet kan, dan kon het blijkbaar nu met 16 ook niet. Uh, tuurlijk, je moet werken aan die BOA's, die bijzondere opsporingsambtenaren. Die hebben veel werk te doen. Maar terecht wordt hier ook gezegd, uh, het is ook een verantwoordelijkheid van de winkelier. Ja. Van de bar-eigenaar, die je daarop uh, moet aanspreken. Ik zo niet zorg voor. En, en, en sancties. En terecht wordt aangegeven, het begint ook met, uh, met de ouders thuis. Ja. En dan is een van de meest zorgelijke punten uit, uit uw onderzoek... dat uh, er tal van ouders zijn die zeggen van, nou ja... Dan gaan wij het al van onze kinderen kopen. Ja, nou ja, daar, ligt, cultuur, daar ligt ook een uitdaging. Er is een cultuurverandering nodig. Kijk naar de. Uh, volgens mij is een van de meest effectieve uh, publiekscampagnes... ooit de Bob-campagne uh, geweest. Ja. Nou, ja, dat nu, dat dit is de Niks 18, eigenlijk... 18 campagne. Ja ja. ja, ja. mijn dochter van 6 die heeft het over niks 18. Ja. Dus die snapt dat echt wel. Die zegt: ja. ik mag geen drank voor mijn 18. Nou, Laten we even luisteren naar, naar hoe die campagne nou ja. precies ja. klinkt. Het mag het niks, wel. He, pap? Dat is een economische campagne. Ja, niks. Goed. Dan even een afspraak. Inderdaad, niks is de afspraak: niet roken, niet drinken onder de 18. Je doet daar een beetje lacherig ook. Ja, ik, ik vind hem. Uh, pubers zijn heel erg gevoelig. Dat komt door de ontwikkeling van hun brein. Uh, voor positieve impulsen, negatieve impulsen, die, uh, die kunnen ze op een geweldige manier blokken. Dat is echt, dat is een talent. En uh, als je. Uh, pubers vraagt wat ze van die niks campagne vinden... dan is het uh, ik heb helemaal niks afgesproken. Maar die pubers hebben nog niet dat talent om te snappen dat, dat ze minder moeten gaan drinken. Het is een, nee, maar het is een. Het is een uh, niks is een negatieve. Aan uh, niks is, is. Dat is een negatief woord. Dus dat had dus positieve Ik mag gewoon weer, weer niks. Maar wat ik ermee wilde zeggen is. Uh, uh, ik begrijp dit allemaal wel. Maar ik denk dat het gewoon een tijd nodig heeft. Ja. Net zoals de Bob. Ja. Hè, en dan zaten nog mensen met drank in de auto. Ja. Maar inmiddels heeft iedereen zoiets. Er moet een Bob worden aangewezen. Ja. En met niks. Dat zal een paar jaar duren. En dit gaat te snel inderdaad. Ja. Ja. Met de overgang. Maar, dat maar dat is, ik denk dat uiteindelijk iedereen zal snappen onder de 16 1, onder de 18 oh, ja. <tog> niet zo dat was een en dus, dat <tog> je het waren dus uh, burgemeesters die al zeiden we, wij kunnen dit en dus wij gaan dit niet handhaven en dat was nou juist tegen het zere been van Koninklijke Horeca Nederland ik moet u eerlijk zeggen, ik vind van de zotte dat de overheid wetten uitvaardigt... en dat er burgemeesters zijn door de kroon aangesteld... die in het openbaar zeggen dat ze nog niet zeker weten of ze het wel gaan naleven. Nou, dat zei de directeur Lodewijk van de Gente. Ja, eigenlijk wat u ook zegt, meneer De Vries. Ja, daar heeft u dus volstrekt gelijk in. Ja. Ik begrijp de problemen van, van, van burgemeesters. Maar op het moment dat we dit soort signalen geven... Nou, helemaal ja, uh, jongeren die lezen ook okay, internet... Uh, ik begrijp ik denk dat het heel druk wordt uh, in niet Katwijk. Katwijk uh, ja, dat, dat uw collega's in me dus met die mannen is. gaan praten. En mannen en vrouwen. Ja. Met uh, welke mannen en vrouwen? Die die ambtsketens draaien. Oh nee. <laughs> <laughs> nee die, dat zijn allemaal hele verstandige mensen. Die hun eigen afwegingen kunnen maken. Maar ik ben het er wel mee eens. Als er, als er uh, wetgeving is. Dan kun je moeilijk uh, zeggen. Van, uh, we gaan daar maar eens uh, naar willekeur van afwijken. Want het is niet een soort republiek of een apenland. Ja. Dus wetten zijn wetten. Maar uh, het is wel zo prettig. Uh, ...als men zich in de Tweede Kamer realiseert... ...als er een wet is, dan moet die ook gehandhaafd kunnen worden. En dat is echt, daar blijf ik bij, daar is onvoldoende staan. En dat geeft gewoon echt straks problemen. Dit verbod, uh, daarachter schuilt natuurlijk ook een norm. Is het goed dat daarom dit verbod wel is ingesteld, meneer De Vries? Ja. De overheid stelt normen. Op het moment dat je met elkaar vindt dat het uh, schadelijk is voor jongeren... En ...dan moet je een heldere norm stellen. En, en de dat de hier Kamer heeft tafel ook gedaan. allemaal? Ja. Maar... We zijn natuurlijk heel steeds bezig geweest... Van dat we het coma zuipen en dat soort narigheid... Dat, dat wordt steeds aan deze wet gekoppeld. En daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over. Alcohol is gewoon slecht voor een, een zich ontwikkelend brein in, in, in de puberteit. Dus het gaat niet eens om dronkenschap. Het gaat om het, puur om het regelmatig alcohol drinken. En dan denk ik dat deze, dat deze wet prima is. Straks praten we hier verder over jonge criminelen... die misschien wel het leger ingaan. Maar eerst muziek. Dit is Anna Cam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 Criminelen die missen vaak waardering, structuur en perspectief... stuur ze daarom het leger in. Dat is in het kort de oproep van generaal Mart de Kruijf, de hoogste baas van de Koninklijke Landmacht. Door de discipline die geldt in het leger... kunnen jonge criminelen weer op het rechte pad komen. Jack de Vries, u bent de opiniemaker van deze avond. U zei eerder al, gecharmeerd zijn van dit idee. Waarom precies? Nou, omdat het leger, Defensie, wel degelijk daar een, een functie in kan uh, hebben. We zijn in de tijd ook gestart uh, op de ROCA, uh, de ROC's... met uh, de opleiding Veiligheid en Vakmanschap. En het aardige is dat je dan, dan hoort, ook van de ouders... van, nou ja, het zag ernaar nou uit dat uh, mijn zoon dochter... van drop-out zou worden, geen school zou afmaken... maar bij deze opleiding... Orde, tucht, regelmaat. Dat schijnt ook best behoefte aan te zijn. En dat heeft effect positief op jongeren. Maar ja. Op het moment dat je dat dus al ziet. En we dat van vroeger ook herkennen van, van de dienstplicht. Begrijp ik heel goed het idee van Marten Kruijf. Dat hij zegt van nou ja. We moeten als defensie ook onze maatschappelijke taak laten zien. Hè, dat we niet alleen voor die missies zijn. Maar ook voor Nederland zelf iets doen. En wij hebben die capaciteit in huis. Om uh, ja, die orde en, en tucht wat, uh, wat bij te brengen. Ja, dat... Dus dat kan prima helpen. Ook voor criminele jongeren dan. Ja, Dat het prima kan helpen voor zoals u dat dan noemt een drop-out. Kunnen we begrijpen. Maar een jonge crimineel, want daar duidt, hij, uh, duidt deze man op. Helpt het ook voor hen? Ja, maar we hebben het dan al over een jonge crimineel als er bijvoorbeeld een taakstraf geweest is en mensen met bureau Halt in aanraking zijn, zijn gekomen. Hè. Over die categorie uh, uh, heb je het uh, natuurlijk, waarbij het inderdaad nog effectief kan zijn om het, om het uh, te doen. Het is niet een vervanging van een, uh, van een straf of zo, uh, wat mij betreft. Uh, je, je pikt die jongeren eruit van hé, hey, uh, uh, voor jou niet nu uh, gaan schoffelen, maar ga maar dus uh, een paar maanden aan de slag uh, bij defensie, Burgeme kijken of dat beter helpt. Ja, burgemeester Ben Snijder, ik bespeur, geloof ik, bij u enig enthousiasme. Uh, enthousiasme absoluut, ja. ja. Uh, net zoals uh, veel andere steden zijn wij ook bezig met zo'n top X aanpak, weet je, criminele jongeren die, uh, die uh, of criminele jeugdgroepen waarvan je die we proberen te elimineren. Nou, dat is een ik hele... staat bij u voor hoeveel jongeren? Bij ons, nou ja, wij werken steeds met stukken van 5, of met aantallen van 25. En als het daar dan weer mee goed gaat, dan komt er uit een groter reservoir helaas. Van 100 komt dat weer wat in. Amsterdam heeft een top 600, dat is pas echt erg. Ja, en u hebt een top 100 dus? Ja, een top 100, maar ja. ze, ze, nou ja, steeds 25. Maar wat je ziet, als ik het even op die 25 hou... Zie je dat het eigenlijk met 20 van die 25 altijd wel weer goed komt? Als je een beetje extra hulp, begeleiding, een beetje de duimschroeven aan, dan komen ze wel op het rechte pad. Met 5 gaat het altijd beroerd. Uh, en dan zie je dat daar, uh, die, daar ontbreekt het inderdaad aan structuur. En ik heb ook al wel eens gevraagd aan, uh, aan Defensie: kunnen jullie wat voor die jongens doen? Want. Uh, je moet ze gewoon... Uh... We kunnen nieuws maken, maar de Kruijf heeft naar u geluisterd. Nee, nee, nee. <laughs> Dat was... nee ik zal het naam niet noemen, maar we hadden vroeger... provinciaal militair commandanten. En die komen dan ja. wel eens bij burgemeesters van de provinciehoofdstad langs. Die zeggen, wat gebeurt er hier allemaal? En dan vertel ik ook over dit soort dingen. Zeg, jullie zouden daar ontzettend goed werk in kunnen doen. Omdat, uh, omdat jullie inderdaad juist in die laatste fase... dus na straf en na uh, scholing et cetera... discipline en orde bij kunnen brengen... waarbij die uh, jongeren net weer op het level komen dat ze weer gewoon voor een baas kunnen gaan werken. En ik denk dat Defensie daar echt heel goed werk in zou kunnen doen. Dus ik ben heel erg enthousiast dat Defensie het nu zelf aanbiedt. Ja, dat idee dus dat vorige maand gelanceerd is door uh, generaal uh, Maarten de Kruijf, dat kwam ons ook bekend voor. Laten we even luisteren naar de volgende man. Wat we nu zien, dat is dat taakstraf te vaak wordt oh, gezien... als een soort statussymbool. Je gaat behoorlijk de fout in... <laughs> en dan doe je wat lacherig over die taakstraf. Dan moet je ze wat schoonmaken, of wat dan ook. En wij kiezen dan voor de strafdienstplicht... wat een geloofwaardiger antwoord uh, is uh, op uh, het feit... wanneer uh, wat jongeren echt in de fout gaan. Jack Vries bekend geluid, hè? Ja. Dat is toch alweer een paar jaar geleden dat we uh, Jan-Peter Balken... als premier van ons land uh, hoorden. Deze oproep deed hij in 2010, mei 2010. Had hij dat, dat toen ook in gedachten, denkt u? Nou nee, ja, zoals ik aan het begin van de uitzending al zei... Hè, oorspronkelijk is uh, Ruud Lubbers er al over begonnen. Ja. Dan hebben we het over nog meer uh, tijd terug. Die hadden toen over de, uh, de kampementen. Er zit een, een belangrijk verschil nu met het voorstel van, van uh, Marten Kruijf. Marten Kruijf zegt eigenlijk van... ze gaan bij verschillende defensieonderdelen gewoon uh, aan het werk... Nou ja, dan moet je het wel over iemand hebben die zijn straf heeft uitgezeten. Die weer inderdaad op het rechte pad is gekomen. Die je daarmee perspectief uh, biedt. Ja. Uh, dit idee gaat ook meer om juist een groep uh, uh, gezamenlijk aan te pakken. Een paar maanden uh, gedurende die opleiding uh, te gaan begeleiden. Dat was dit, uh, dit voorstel van Balken. Er maar de een misschien... hoeft het ander niet uit te sluiten. Kwam, kwam dit idee van Balken, dan, Balken dan misschien ook uit uw koken? Ja, zoals bekend, uh, alle ideeën van Balken, ja, en dat zijn in de <lacht> tijd allemaal door hemzelf bedacht. <lacht> u, u was in ieder geval een tijd lang ook uh, staatssecretaris van Defensie. Kan onze landmacht dit volgend tijdschap aan? Ja, dat, dat denk ik wel. Uh, er is nog steeds heel veel opleidingscapaciteit binnen Defensie. Je moet niet vergeten dat er ieder jaar... 6.000 nieuwe jongeren binnenstromen bij Defensie. We hebben wel beelden over een inkrimpende krijgsmacht... maar ieder jaar zijn 6.000 nieuwe jongeren nodig. En die moeten allemaal opgeleid worden. He, er zit nu nog de nodige opleidingscapaciteit en ook faciliteiten. Uh, dus ik denk ook dat generaal Marten Kruijs zegt van ja, maak nog gebruik, zolang we dat in huis hebben, om dat ook voor andere taken aan te wenden, uh, zoals deze. Het moet geen vervanging zijn natuurlijk van de normale militairen, maar gewoon een extra taak die de defensie kan doen. Opvoeddeskundige Marina van der Waal, uw zoon is marinier. Ja. Hij weet dus als geen ander misschien wat die vormende kracht van, in dit geval dan, de marine is. Defensie is. De ja, dat, we, hebben dat, uh, we hebben dat ook echt uh, gezien, hoe iemand in uh, binnen drie weken verandert. Maar wat, wat uh, de dan? landmacht is dus wel iets anders dan het korps waarin ja, Maar hoe zag u u u zeggen? Zeggen? zou je uh, veranderen dan? Hm. Ja. Uh, wij Sorry. zagen iemand die uh, gedisciplineerder werd. Ze hadden trouwens bij de introductie ook beloofd dat hij uit zichzelf zou gaan stofzuigen. Hm. Maar dat is nog helaas niet gebeurd. Moeten ze stofzuigen bij de Nee, maar ze worden heel gedisciplineerd met schoonhouden, met uh, oh, zorgen voor hun eigen spullen. Ja. Uh, met uh, lu uh, luisteren naar gezag, uh, een regelmaat in hun leven, sport. Dat is een hele zware opleiding. Hij heeft, Op een gegeven moment had hij zijn joggingpak over een stoel gelegd. Ja. Daar zou ik heel blij mee zijn. Uh, maar het bleek dat hij in zijn kast had gemoeten. Daar, heeft hij, daar is hij fiks voor gestraft. Dat hij dat niet had gedaan, dat hij niet naar de instructies had geluisterd. Is, is in dit geval dus ook de heropvoeding van de landbacht ja? dan voortdurend ook die corrigerende tik, Jack de Vries? Ja, uh, ja, het is uh, een, een buitengewoon gereguleerde omgeving. Ja. Uh, met ook sociale controle over ja. en weer. Want uh, uh, op het moment dat één uh, uh, iets verkeerd doet... Ja. dan kan de hele groep daar last van hebben. Dus ook in zo'n groep krijg je wel een effect van... Uh, uh, je ik, laat het maar uh, even, want anders moeten we, we je, allemaal nog vijf ik, kilometer. Ik denk wel dat je, ja. dat je heel voorzichtig moet zijn. Dat je niet uh, te veel van dat soort jongeren bij elkaar moet zetten. Je moet ze dan ergens plaatsen tussen een groep van dertig anderen... of welke hoeveelheid dan ook, en goed in de gaten houden. Want je houdt wel over het algemeen dan rotten appels binnen die je goed in de gaten moet houden dat ze niet de rest van de groep verjagen. Nou, daar heb ik wel een, goed vraag ook, heb ik houden, een vraag over. In de gaten houden, maar wat, ben, wat ja. is het gevaar dan nou, vraag? Het gevaar is natuurlijk iemand die al welke jongeren wil je aanpakken die ontspoord zijn of dreigen te ontsporen... en niet meer te redden zijn. Die wil je, uh, wil je gaan heropvoeden eigenlijk. Maar die komen daar dan binnen... met in hun hoofd nog wat er op dit moment speelt. De ontsporing. En die kunnen uh, jongeren... die zich net bij Defensie hebben aangesloten... meetrekken in die ontsporing. Dus je moet er heel erg bovenop zitten. Ja, U had een vraag. Ja. Um, als je bij Defensie wil uh, solliciteren... dan moet je aan hele hoge uh, eisen voldoen. Dus je, je, moet, uh, je mag geen strafblad hebben bijvoorbeeld. Uh, geen, uh, geen drugs gebruikt hebben een hele lange periode. Mm, omdat dat door. allemaal traceerbaar is. <lacht> kijk, dan en dan krijg je door. dus deze groep <lacht> binnen. En ik snap wel dat dat bij onderdelen van Defensie... dat dit, uh, dat dit wel wat vrevel uh, wekt. Zo van, wacht even, wij hebben altijd aan eisen moeten voldoen. En kijk, kijk dit nu. En zijn we nu niet uh, criminelen op een hele effectieve wijze aan het opleiden. Nee, maar Die reacties zijn er zeker uh, uh, geweest. En ik begrijp ze heel goed. Uh, en die hoge eisen moet je dus ook niet verlaten. Want als het dus echt gaat om mensen die een carrière... verder binnen Defensie willen. Mensen die je dus ook op uitzending moet, uh, moet kunnen sturen. Beroepsmilitair willen worden. Dan moet je die eisen strikt handhaven. He, dus vandaar van mijn opmerking. Dit moet een ja. apart traject zijn. En ook in een tijd uh, afgepaald uh, traject. En daarna wat, echt, wat echt uh, gericht is op, uh, op een zekere mate van opvoeding. En op het moment dat ze daarvoor kwalificeren Kwalificeren. Dan kun je altijd kijken van oh, is er nog een vervolgtraject als beroepsmilitair. Wil... Maar, maar te... niet vermengen op, op die manier. Maar Teurlinks, hoe denken dat de rechters? Denkt u hierover? Dit de rechters, die, die zijn alleen maar voorstander. Die hebben er heel veel moeite mee dat ze jongeren voor zich krijgen. Dat ze een jonge criminelen hè, van een bepaalde afkomst van 13, 14... die al gebrand zijn op een carrière in de criminaliteit. Taakstraffen als statussymbool? Uh, uh, dat is het. Uh, uh, als je het cv ziet van sommige jongeren... Dat noem ik cv, maar dat is een strafblad van 10, 12 kantjes als ze 16, 17 zijn. Maar dacht je dat ze daarmee zaten? Daar zijn ze trots op. Dat nemen ze mee de straat op. Kijken ze hoeveel ik heb gezeten. Als je niet hebt gezeten, dan klopt er iets niet. Die cultuur dus moet worden doorbroken. Rechtig willen doel... geloof... graag dat aanpakken. Gelooft u daarin? Ja, daar geloof ik absoluut in. En uh, de praktijk leert ook dat, dat dit probleem wel oplosbaar is. Uh, als je er maar met z'n allen bovenop zit... het kost ontzettend veel capaciteit om een hele persoonlijke aanpak... Maar waar het wel om gaat, is dat er op een gegeven moment... Capaciteit is er al weinig, zei net... Ja, dat zei ik net ook al. Ja. Ja, is jammer met al die de overheidsbezuinigingen. De defensie ja. valt erbij. Maar, maar uh, op een gegeven moment komt er een omslag... en zal men inzien van ja, dit wil ik niet meer... en criminaliteit, dat uh, loont niet meer... en dus moet ik een normaal leven gaan leiden. Maar waar we nu natuurlijk mee kampen... is dat het imago van deze jongeren... want je zei van een bepaalde afkomst... het zijn doorgaans gewoon Marokkaanse rondjongens. Laat maar gewoon het beestje bij de naam noemen. Goed. Er moet op een gegeven moment dan ook wel perspectief... op een ander zinvol leven komen. Ja. En als je altijd dan weer voor een dichte deur komt... Ook als je echt vooruit wil en je hebt je leven gebeterd en dat perspectief komt er maar niet, Engst. dan schiet het helemaal niet op. Dan lossen we dit maatschappelijk niet met elkaar op. En daarom is het goed als iedereen een tandje bij wil zetten, inclusief Defensie. Tot slot, de, uh, Jack de Vries, Defensie moet een tandje bijzetten. Misschien moet uh, minister Hennis dat doen. Gaat ze dat doen, denkt u? Nou, ik denk dat uh, dit uh, idee van Marten Kruijs nu verder binnen de defensie zal worden besproken... en uh, vast in een volgend debatje in de Kamer uh, terug zal komen. Dus ik uh, hoop op politieke steun. En met deze woorden komen we aan het eind van de eerste uitzending van WNL Opiniemakers. Dank voor uw komst naar de studio. Opiniemaker Jack de Vries en dank ook aan de andere gasten hier aan tafel. Burgemeester Ben Snijders van Haarlem, strafrechtadvocaat Mark Teurlings. En opvoedkundige Marina van der Wal. Zo dadelijk na het nieuws van 10 uur NOS langs de lijn. Morgen is WNL weer met WNL op zaterdag met collega Christel van Eyck. Hier op Radio 1 tussen 3 en 5. Daarin onder andere John de Mol. Fijne avond nog en een mooi weekend. Dag.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 En natuurlijk de tv recensie Kassie kijken. Met hopelijk antwoord op de vraag waar moet u voor thuis blijven in 2014. De perstribune. Zondagmiddag vanaf kwart over 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.